Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De douane komt steeds vaker drugs tegen in post die naar het buitenland wordt gestuurd. Dat gebeurde vorig jaar 27.000 keer. Onze verslaggever vroeg aan de staatssecretaris welke drugs het vaakst werd gevonden. Ecstasy, uh, maar we zien ook LSD en in een aantal gevallen nog cocaïne. Maar die komen vaak uh, toch via andere lijnen binnen. Uh, maar het is vooral uh, ja, ecstasy -tabletten. Vanuit hier naar... Nou ja, vooral veel naar de Verenigde Staten en Australië. En daar controleren we dan ook sterker op, omdat we weten dat daar de grootste risico's zitten. Het gaat meestal om kleine hoeveelheden voor individuele gebruikers. In stadion de Euroborg in Groningen is de wedstrijd tussen FC Groningen en SC Kambuur gestaakt. Omdat boze fans van Groningen het veld opkwamen, zag onze voetbalcommentator. Het is 0-1, maar in minuut 86 werden de spelers naar binnen gedirigeerd door de scheidsrechter. En dat heeft alles te maken met, ik heb ze geteld, 12 van die onbenullen die uit het fanatieke vak van Groningen braken en het veld opkwamen. Eentje had de een cornervlag in zijn hand, waarmee hij aan het was. Was. En het zag er nogal dreigend uit. Ze kwamen het veld op. Ze zijn inmiddels weer teruggebracht naar dat vak. En er is ook weer verder gespeeld. En er was, was Westlife. So en er was Boyzone. kan Nu 25 jaar later is er Boys Life. Keith, Daffy van Boyzone en Brian McFadden van Westlife gaan samen optreden in Nederland. What are we going to do for your birthday this year, Brian? We decided let's do our first show as Boys Life in the Netherlands in Amsterdam. Ja, het plan is dat de twee oude hits gaan zingen, maar ook wat nieuwer werk. En dat klinkt zo. Op april gaat het gebeuren, Boys Live in Carré. En dan nog het weer, de temperatuur zak naar het nulpunt. Dan kan het lichte regen vallen, morgen bewolkt, droog en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schittel en Roelvaartsveen een kwartier vertraging. Op de N247 Amsterdam richting Hoorden, vijf minuten oponthoud.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 toch een puiken songwriter in de persoon van Marischelle Jelling. Hier is Von V met Undecided.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 van deze band. En die hebben al eens eerder meegedaan aan de Rob hagner Ik heb het over pandanomaar. En nummer heet You Drunk Too. You Want To. I'm not hadden we toch ook nog uh, iets wat een beetje jes gerelateerd is in de persoon van Perenis van Leer en nu uh, is dit uh, instrumentale werk van uh, Gato Gato maar ik uh, weet niet of ik het goed uh, zeg maar we kunnen het meteen vragen want de man die achter dat uh, project of beter gezegd het uh, muzikale collectief uh, schuil gaat is Robert Landman en die ik bij hem de telefoon goedenavond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 plek om... Uh, ja, het is een uh, mooie... Uh, ja, moet ik zeggen, opwarmen naar jouw optreden toe op die woensdagavond. Ja, mooi. Ja, nou, ik... Uh, we gaan nog even een track uh, draaien van het, uh, van het album. Uh, hier is Sunflower van uh, allemaal Gato Gato.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 I'm In the songs I wrote between your thighs. Sing something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 They say, take the elixir, it's swear this will fix it Ooh, what a lie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 disappearing here